Buiten de grote steden, waar de prijzen nu dalen of maar heel licht stijgen, zal dat de komende jaren zo blijven. In steden als Amsterdam, Den Haag en Utrecht worden de woningen wel duurder, maar de prijsstijging vlakt ook daar af. De economen keken naar alle aspecten die de prijs van een woning bepalen, zoals de vergrijzing, bouwplannen in de regio, de strengere eisen voor een hypotheek en de verwachte rente.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 De brieven werden bijna twintig jaar geleden gestolen uit het archief van het Vaticaan. Een woordvoerder wil alleen kwijt dat er een zeker bedrag wordt gevraagd. Volgens Italiaanse media gaat het om honderdduizend euro. Details over wat er in de brieven staat wil het Vaticaan niet geven. Michelangelo werkte vaak voor het Vaticaan, zo beschilderde hij de Sixtijnse kapel. Martina Sablikova is in Calgary wereldkampioen allround geworden. De Tsjechische won de afsluitende 5 kilometer. Titelverdedigster Irene Wust haalde de zilveren medaille voor de Noorse Idan Jatoen. De Amerikaanse Heather Richardson, na drie afstanden nog eerste, haalde uiteindelijk het podium niet. Bij de mannen moet Sven Kramer op de 10 kilometer ruim 7 seconden goedmaken op de Rus om wereldkampioen te worden. Het weer vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en valt lokaal wat regen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 5 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en dan wordt het 12 graden. Dit was het, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft beleeft het! Zie in 2015 al 25 jaar. Live! nu Peaceful Radio.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 Just close my eyes. away.